Vijf uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Slowakije stemt vandaag als laatste van de 17 euro-landen... over versterking van het Europese noodfonds. Die kan alleen doorgaan als alle parlementen voorstemmen. Maar in Slowakije ligt de zaak heel moeilijk. In het parlement is er voorlopig geen meerderheid voor... omdat een kleine liberale regeringspartij zich verzet. Gisteren hebben de vier coalitiepartijen drie uur lang gepraat... maar dat levert er niets op. De liberale partijleider lijkt niet van plan te buigen. Men noemt het versterkte noodfonds een weg naar de hel. De sociaal-democratische oppositie is in principe wel voor... maar wil alleen voorstemmen als er nieuwe verkiezingen komen. De Bosnisch-Servische ex-generaal Mladic is met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Een van zijn advocaten heeft in een Servische krant gezegd... dat Mladic in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag ligt. Het Jugoslavië Tribunaal heeft het bericht niet bevestigd. De ex-generaal staat voor het tribunaal terecht voor oorlogsmisdaden. Sinds het begin van het proces klaagt hij al over zijn gezondheid. Vorige week zei hij dat hij last heeft van nierstenen. Volgens een advocaat ging het gisteren slecht met Mladic... en is hij daarom naar het ziekenhuis gebracht. Uit het gestrande Griekse containerschip voor de kust van Nieuw-Zeeland... stroomt steeds meer olie. Volgens de autoriteiten is 350 van de 1700 ton zware olie in zee... en op de stranden terechtgekomen. Het aantal vergiftigde dieren is tot nu toe zeer beperkt. Met olieschermen wordt geprobeerd te voorkomen... dat de olie kwetsbare stukken natuur aantast. Door het slechte weer kan er geen olie uit het schip worden gepompt. Het containerschip liep woensdag 20 kilometer ten noorden van Nieuw-Zeeland aan de grond.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 Met het anker. Ja, goedemorgen, fijn dat u luistert naar uh, de Nacht op 1. Wij zijn in het laatste uur van deze nacht beland. Maar voor u is het misschien al het eerste uur van de ochtend... en bent u net lekker wakker aan het worden. Nou, uh, doet u dat lekker en uh, doet dat rustig aan. Wij draaien daar nog wat heerlijke muziek voorbij. En uh, daar uh, beginnen we nu met James Taylor met Your Smiling Face... Because I love you, yes I do. And when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? You tell me how much longer it will grow stronger.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 except the time good old time everything's still the same except the time except the time memory De, uh, eerst Alan Clark met Good Days. En daarna Chuck Train met Feeling Good. En um, dat is natuurlijk wel een, een dijk van een plaat. Een dijk van een zangeres. Ze is 63 inmiddels. En ze is gewoon weer terug. Want deze plaat waar we net naar luisteren kwam in 1973. En dat zwingt de pan uit. Maar ze is uh, heel lang ziek geweest. 18 jaar lang. Hij heeft een nierziekte gehad. Artsen konden niks helpen. Nou. Zanger Cher heeft haar naar een dokter gebracht. En uh, die had blijkbaar goede contacten met de artsen. En um, um, volgens mij niet alleen uh, chirurg. blijkbaar dan. Um, zij is naar die arts gegaan en is inmiddels volledig hersteld. Dus zij is weer aan toeren. En sterker nog in Nederland. Deze week nog in Uden, Arnhem en Vlissingen. Dus uh, als je dat nog even heen kan, zeker doen. We gaan verder met Tracy Chapman. Baby, can I hold you? Sorry, forgive me. Forgive me, forgive me But you can say, baby Baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words Ooh, at the right time you Anybody know?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 us keep looking out for number one that's me i'm looking out Dat was Bergman Turner Overdrive met Looking Out for Number One uit 1976. Excuseer. En daarvoor draaiden we Us and Our Daughters. De plaat Does Anybody Know is van Philip en zijn vrouw Leah LaRue uit Nashville. Ze zijn zeven jaar getrouwd en zij hebben wel eens wat strubbelingen gehad. En daardoor, daar hebben zij niet, ze zijn ze niet in de therapie gegaan en ze zijn niet uit elkaar gegaan. Nee, ze hebben er een cd over gemaakt. En zij hebben een korte cd, een ep uitgebracht, die heet Songs About Us... En het heeft gewerkt, hun relatie is er beter van geworden. Nou, wil je het allemaal meebeleven? Songs about Us van Us and Our Daughters. En wij gaan uh, verder met Hello Black en Green Lights. Something special happened today. I got green lights all the way. With no big red sign to stop me. No traffic jam delay. Driving over the moon oh, In my big hot air balloon oh, Floating high into the darkness oh, I hope I get there soon oh, There's so many things to do So many people I need to talk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 stars forever be green oh, wow. You have no idea what it means oh, wow. No, no well, To a man who's always traveling oh, wow. Who's seen the things that I've seen oh, wow. I don't know what's yet to come Not sure of anything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 In my big heart, yeah. And kill you, your nature stronger I must have the heart of a lion Sifting through love's remains Sometimes I tell myself I'm better off without you And then I have to face the empty I feel inside without you Find a way to make it through another day Prachtige saxofoonklanken van Bramford Marsalis... die meespeelt met Buckshot the Funk. En, uh, en het prachtige Another Day natuurlijk. Dat horen we allemaal. We komen langzaam aan het einde van de Nacht op één. En het is ook wel serieus ochtend aan het worden. En uh, dat betekent voor ons dat wij gaan kijken... hoe het elders in de wereld is. En wij bellen vannacht met Nelis van den Berg in Cameroen... in de rubriek Focus op de Wereld. Focus op de Wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, inderdaad, zoals gezegd, aan de telefoon heb ik Nelis van den Berg. Hij werkt bij Wycliffe, dat is een club die bijbels vertaalt... en dat doet hij als algemeen directeur in Cameroen. Goedemorgen, Nelis. Goedemorgen. Bij jullie is het ook ochtend? Uh, ja. ja, alleen nog, nog een uurtje eerder. Een uurtje eerder. Dat zal dat even fijn om vast te stellen hoe laat het ongeveer is. Hé, hey, um, Nelis, jij zit in Cameroen en jullie hebben net verkiezingen achter de rug. Daar heb ik ook een beetje nieuws van hier. Um, nou ja, er was, wat, um, er was wel wat ophef rondom de verkiezingen. Uh, hier hebben we berichten van fraude en intimidatie. Ja, het grappige is, je merkt hier dus uh, eigenlijk bijna niks. Nee? Nee, nee. Want uh, er over dat soort negatieve dingen wordt heel weinig gezegd. Dus je, uh, het lijkt allemaal fantastisch. En als je de kranten leest, heb je helemaal een gevoel van... Uh, um, een soort van irreëel gevoel van, uh, er klopt hier iets niet, zeg maar. Maar het is heel moeilijk om je vinger op te leggen. Oké, okay, maar er wordt gewoon eigenlijk nauwelijks over gesproken. Wordt er wel bericht over de verkiezingen? Oh, eindeloos. Ja, nee, de, dat wel. De, de, de, de kranten staan er vol van. En niet alleen vandaag, maar al, uh, al wekenlang is er uh, niks anders in het nieuws. Uh, maar het is een, uh, een heel erg olie, de uh, nieuwsmachine, zeg maar, rondom uh, de zittende president. Oké. Okay. Anderen komen er eigenlijk heel weinig aan pas. Ja. En, en, en de kranten zijn dus, uh, en de grote media, die zijn op de hand van de president? Nou, er is een, er is een, een, een prachtig democratisch uh, in de zin van openheid, dat die mogelijk is. Alleen de, de nieuws, het nieuws wat er toe doet, uh, is op handen van de, uh, van de overheid, van de zittende regering. Uh, dus dat, dat maakt het ook voor anderen heel lastig om, om zichtbaar te worden. Als dus je ziet dat de de. Uh, affiches in de stad, er zitten op iedere straathoek zijn er enorme uh, billboards... met uh, uh, foto's van de, de president en alle goede plannen die hij heeft. Mm -hmm. En eigenlijk zie je geen oppositie. Helemaal niet. Die zie je gewoon niet. En uh, is het bekend of ze het wel proberen? Ja, ze proberen het wel. Maar oppositie is wat dat betreft ook uh, niet super handig. Want uh, tijdens deze verkiezingen waren er twintig kandidaten... En dit is een verkiezing in één ronde, dus degene die de meeste stemmen haalt, wint. Ja, en goed, dan, dan wordt het natuurlijk niet zo heel moeilijk, hè? Nee, natuurlijk. Dan, uh, de oppositie is te verdeeld om dan enige ja. Ja. machtsvorm uh, te, te maken. En um, er is dus weinig um, nieuws over onregelmatigheden. En hoe, hoe is de sfeer op straat? Zijn mensen blij dat het voorbij is? En zijn ze blij met uh, nou ja, het resultaat van de verkiezingen? Of is nou, er ook wel wat al lang niet. Uh, het resultaat dat, uh, dat komt pas uh, waarschijnlijk over twee weken. Oké. Okay. Uh, dus er is aangekondigd dat ze twee weken de tijd nemen om te tellen. Hmm. Dus uh, ja, dat, dat, ik vraag me ook af wat ze, waar ze daar die twee weken voor nodig hebben. Maar goed, uh, over uh, twee weken komt de uitslag en tot die tijd is het een beetje afwachten. Ja. Uh, maar ja. Ik denk dat de meeste mensen allemaal wel beseffen dat, uh, dat de uitslag allemaal vrij redelijk uh, van tevoren uh, te bedenken valt. Yeah. En mensen hebben dus iets. Wat, wat vooral boeiend is, is, en dat vraag ik mij dus zelf ook af van van werkt dat hier? Verkiezingen op deze manier? Uh, en de. De mensen, we zijn al maandenlang bijvoorbeeld in onze kerk, uh, wordt er al gebeden voor de verkiezingen. Ja. En dan wordt er stevig gezegd dat het vreedzaam zal zijn vooraf tijdens de verkiezingen en vooral na afloop. Ja. En verkiezingen zijn dus in die zin heel erg spannend, uh, maar om verschillende reden dan in Nederland. Ja, dat is niet eens zozeer om de uitslag, maar wel en, om het hele proces. Het hele proces. Ja. En, en ja, dat is, dat, is, dat is toch heel erg jammer. ja. Maar er is dus ook nog steeds wel angst voor uh, nou ja, onregelmatigheden. Is er, als, als die uitslag dan komt um, om twee, of, uh, over twee weken... verwacht je daar dan nog reacties op uh, op straat? Ja, ik verwacht wel reacties. Maar ik denk niet dat er, uh, dat er echt uh, onlust of dat soort dingen ontstaan. Tenminste, dat weet je natuurlijk nooit van te woorden. Maar nee. dat verwacht ik niet. Uh, er is uh, wat dat betreft... Uh, ja, te helder dat je daar niet zoveel mee opschiet. En de meeste Camerooners hebben zoiets van, laten we alsjeblieft vrede houden. Ja. Want men heeft gezien wat dat doet in buurlanden en hoe een land uh, echt vreselijk naar de knoppen gaat als, er, uh, als je burgeroorlog en dat soort dingen krijgt. Want het is te veel gebeurd in buurlanden. Dat men zoiets heeft van, nou ja, we nemen het allemaal maar voor ja, Het zal wel. Ja, want die huidige president die zit al heel lang hè, bij jullie. Die, uh, die zit al sinds uh, 1981, dat is 30 jaar. Zo. So. En uh, met, uh, hoe heet hij? Voor, wat voor een partij vertegenwoordigt hij? Of is het een vertegenwoordiger van een stam? Of? Nee, hij heet, uh, hij heet uh, Paul Bia. Ja. En uh, hij, um, hij vertegenwoordigt het RDPC uh, En dat staat voor uh, uh, de Vereniging van uh, Democratische Partijen in Cameroen. Oké, okay, en, en ja, maakt het nog veel uit qua programma? Gaat het, nou, hoe is het dan? Is het, is het een man als... Ja, moet ik het zeggen, voelt het als een dictatuur, als een alleenheerschappij? Of is het ook gewoon wel prima zo? Uh, nee, het voelt niet als een dictatuur. Um, de, ja, het is heel moeilijk te zeggen wat is prima zo, hè? Uh, mensen uh, weten niet beter, want het is natuurlijk al... Dezelfde partij is al uh, sinds de onafhankelijkheid aan de macht. Yeah. Um, dus in die zin is het zo: ja, men weet, zo is het nou eenmaal. En mm. uh, men weet ook dat het uh, veel slechter kan, zoals het in sommige buurlanden is. En uh, er is vrijheid van pers, mensen kunnen allemaal zeggen wat ze vinden. Mm. Um, het enige wat niet op prijs wordt gesteld, is dat je echt uh, de, de, de macht van de president uh, bedreigt. En zolang, zolang dat niet gebeurt, heb je geen enkel probleem. Ja. Zijn er bij jullie dan nog waarnemers geweest vanuit de EU bijvoorbeeld? Om te kijken hoe het gaat in de, met de verkiezingen? Uh, volgens mij niet. Hmm. Want ik, heb, ik was nog even. Toen ik hoorde dat je aan de lijn zou krijgen, ik ben ik nog even wezen zoeken. Maar er zijn, er zijn wel klachten over volgepropte stembussen. Bestemmers die niet afgesloten waren. Mensen die niet zelfstandig mochten stemmen. Dus wel nou ja, van dat soort, dat, dat soort onregelmatigheden. Ja. ja, dat verbaast mij ook niet heel erg. Uh, maar goed, het blijft natuurlijk zo dat een, een, een, een verkiezingsproces zoals wij dat kennen, uh, is, is heel lastig uit te voeren in, in, een, uh, in een land zoals dit waar uh, het traditionele idee toch meer dat is van een uh, van een chef yeah. uh, in plaats van een. Democratisch gekozen president. Ja. Um, dat is toch een heel ander, uh, zeg maar um, gedachte achtergrondpatroon. En dat zie je, zie je toch een beetje terugkomen. Ja. Ja. Hey, en verder, hoe, hoe is het verder in, uh, in Cameroen? Hoe is het daar met, uh, met, met, met, uh, nou ja, met, met de economische situatie? Het is daar anders hè dan dan bij ons. Maar bij... In... Dat, is <laughs> dat is een understatement. Nou ja, goed. In Nederland zitten we weer eens een beetje... ons zorgen te maken over misschien wel een tweede crisis. Maar ik vraag me af of dat soort nieuws... ook uh, in Cameroen uh, rondgaat. Ja, dat gaat wel rond. Maar dat is... Dat is uh, voor mensen toch zoiets... Uh, in de rubriek van... ander uh, nieuws. Okay. Omdat... Okay. <laughs> ja, omdat het toch heel lastig... Uh, voor mensen... Uh, ...te pakken is. Want uh, er is hier een behoorlijke economische groei. Alleen, yeah. uh, dat zie je ook soms wel. Er is een groei van 5-6 procent uh, op jaarbasis ...de afgelopen paar jaar. Uh, alleen is dat vrij ongelijk verdeeld. Huh. En... Uh, het grote nieuws hier de afgelopen jaren, zeg maar, was dat de regering een poging heeft gedaan om wat te doen aan de werkloosheid. door uh, 25.000 mensen te recruteren in de overheid. Nou, dat, dat zijn geen fantastisch betaalde banen. Want dan heb je het over een, een salaris van 200 dollar per, uh, per maand of zo. Ja. Yeah. Um, nou, dat is. Dat, dan moet je toch echt heel hard je best doen om daarvan te leven in een grote stad hier. Ja. Yeah. Um, maar goed, echt. Bij, bij, bij honderdduizenden hebben mensen hun uh, dossiers ingediend... om één van die 25.000 mensen te zijn. Okay. En dat, dat laat dus al zien uh, hoe, hoe moeilijk economisch het is. En dan is een extra economische crisis toch wel heel ver van je bed door. Want de meeste mensen hebben gewoon geen werk. Uh, en de overheid is bijna de enige werkgever. En verder... Uh, ja, proberen mensen zich een beetje te redden door wat uh, eten te verkopen op een hoek van de straat of een, uh, een klein uh, schoenmakerswinkeltje te beginnen op een tafeltje. Uh, nou goed, je, je bedenkt maar wat. Uh, ja. En zo, zo proberen de meeste mensen zich toch te redden. Um, en dan is een economische crisis of niet... Ja, goed, het is eigenlijk elke dag een economische crisis voor veel mensen. Maar eh, bedoel, dat, dat, dat moet je toch ook wel iets van merken, in Cameroen. Dat is toch wel iets van een uh, economische huishouding met de rest van de wereld. Of, of, of afhankelijkheid van fondsen en dat soort dingen. Maar je, jij merkt het niet eens op straat. De afgelopen jaren hebben we dat niet gemerkt. In feite gaat het op straat uh, ietsje beter. Omdat er uh, heel veel gebouwd is de laatste tijd. Hmm. Um, en dat levert dus ook wat werkgelegenheid op. Um, en uh, er zijn aardig wat wegen aangelegd de afgelopen jaren. Ja. Dus wat dat betreft zie je niet op straat een, een, een teruggang. Uh, maar hoe betaalt geld, de overheid? Er is economische groei geweest de afgelopen paar jaar. Maar hoe, hoe krijgen ze het voor elkaar? Joh? Leeft de overheid daarop op hele grote voet? Want die laten die wegen aanleggen, neem ik aan. Nou, voor een groot deel is dat uh, uh, hulp. Uit uh, verschillende westerse landen en dat is wel ja. iets minder geworden, maar men, dat soort infrastructuur is toch heel erg gewankelijk van, van, van hulp. Ja. Ja. En, en, en je merkt verder in voedselprijzen, brandstofprijzen geen, uh, geen verschillen? Ook omdat het nou, allemaal. Afgelopen, afgelopen jaren niet. Op een gegeven moment uh, in 2008 waren de brandstofprijzen omhoog gegaan en toen. Uh, ontstonden er uh, wat rellen en uh, protesten. En toen zijn de brandstofprijzen weer gauw teruggeschroefd naar het niveau waar, uh, waarvoor ze waren. En sindsdien zijn ze hetzelfde, want dat wordt ook al van de overheid vastgesteld. Hè. Dus, oh, okay. uh, de brandstofprijzen die fluctueren niet, die zijn gewoon al jaren hetzelfde. Dus het is, als ik het zo hoor, is het vooral erg belangrijk dat er rust in een tent blijft, de Cameroen. Ja, ja. Kan, dat, is, uh, dat is voor mensen van levensbelang, want ze hebben ook heel... Je, een heel groot deel van de bevolking heeft natuurlijk heel weinig uh, over of heel weinig reserve. Er hoeft maar dit te gebeuren of ja. uh, je hebt echt een enorm probleem. Hey, en uh, dan uh, uh, over jouw werk daar. Je bent bezig met, uh, met bijbelvertaalwerk. En de vorige keer dat je sprak um, was je bezig met een, uh, een samenwerking met onder andere de katholieken. Ja. Hoe gaat dat nu? Uh, dat gaat langzaam. Yeah. had nog hoop dat we verder zouden zijn dan we zijn. Uh, maar uh, als het goed is, hebben we over anderhalve week... Uh, onze eerste grote bijeenkomst... Uh, waarbij we echt spijkers met koppen kunnen slaan. Maar uh, in die zin is het een beetje hetzelfde als in Nederland. Uh, grote organisaties en kerkleiders bij elkaar krijgen... is gewoon uh, werk van lange adem. Yeah. En uh, nee, goed, dat is hier ook zo... Um, dus wat dat betreft uh, zijn we al blij dat we langzaam een stapje voor stapje vorderingen maken. Yeah. Maar wat deze week staat in het teken van um, een uh, evaluatie van onze capaciteit als organisatie... en onze partnerorganisaties, ook hun capaciteit wordt zeg maar, doorgelicht door een externe uh, consulent... om te kijken van kunnen we in samenwerking... Uh, uh, meer projecten, meer bij meer uh, dingen aan dan we op dit moment uh, aan het doen zijn. Kunnen we zeg maar een uitbreiding doen uh, en wat, wat is daarvoor nodig? Uh, Oké. Okay. Het is op zich leuk. Ja, maar dat is echt uh, het, het organisatiewerk. Ja, dat is ook mijn werk, hè? Ja. <laughs> ja, mooi dat je er plezier in hebt. Ik vroeg me wel af, die katholieke. En die hebben ook wel een, een, zijn ook een belangrijke machtsfactor in het land. Die steunen volgens mij voor een groot gedeelte die president ook. Is het dan zo dat als er verkiezingen zijn... dat ze dan even nou, geen tijd hebben voor andere dingen? Uh, nou, dat valt bij de katholieke kerk voor mee. Want er zijn natuurlijk wel een aantal uh, belangrijke mensen... die dan ook wel hun zegje doen. Ja. Maar die zijn ook wel heel voorzichtig weer wat ze zeggen. Want je, je wilt ook uh, door met, met dezelfde mensen uh, later. En als je te veel relaties afbrandt, dan kom je er niet. Nee. Um, dat geldt voor iedereen hier overigens. Um, maar het heeft, het heeft, je hebt wel gemerkt, dat, dat, dat valt dus al mee. Maar je, wat we dus wel merken in ons werk met de overheid... is dat de, de zaak dan wel op een heel laag pitje gaat. Want de afgelopen maand kon je eigenlijk niks gedaan krijgen op uh, overheidsgebied. Want iedereen was uh, aan het campagnevoeren. Oké, okay, dus de uh, ja. overheidsmensen, de ambtenaren zelf, zijn het ook aan het doen? Ja, kijk, de meeste ambtenaren hebben die positie... omdat ze bij, bij de partijen van de overheid horen en daar tegenover staan... dat je dus uh, ook deel van de uh, campagnemachine bent. Dus eigenlijk waren de meeste, de meeste mensen onbereikbaar. Zo. En wat voor zaken moet jij doen met zo'n met, met, met zo overheid daar? Nou, gedeeltelijk is het... Uh, ons werk is, is breder dan alleen bijbelvertaalwerk. We doen ook een hele hoop aan uh, onderzoek, aan talen. En daarvoor heb je het ministerie van Onderzoek nodig. We, hebben, we doen heel veel aan... Uh, Onderwijs in lokale talen. Nee, goed, dan werk je met het ministerie van Onderwijs, het ministerie van Jeugd. Uh, dus, maar dat soort relaties stonden de afgelopen maand een beetje op een uh, op een laag pitje. Ja. En praktisch gezien hebben we bijvoorbeeld uh, onze, onze paspoorten moeten eens in het jaar door de molen heen om uh, verblijfsvergunningen en visa en dat soort dingen te regelen. Nou, we hebben al anderhalf twee maanden uh, 30, 40 paspoorten uh, bij de overheid liggen. En ja, die kregen we niet meer terug... omdat er een hele hoop andere dingen te doen waren. Zo, dus werkelijk iedereen daar bij de overheid... Die, die, die zit in de campagnemachine is bezig met verkiezingen. Nou, niet iedereen, maar iedereen die het ervoor doet. <laughs> ja, maar je zou toch zeggen... mensen die een paspoort moeten stempelen... dat, um, dat is toch niet de meest uh, heftige politieke baan die er zou zijn? Maar um, ik kan... Daarvoor is ze, want uh, Cameroon is niet Nederland. Nee. En alles wat uh, enigszins belangrijk is, en dat, dat is een nog bredere definitie dan hier, het afstempelen van paspoorten van een buitenlandse organisatie waarmee een officieel verdrag is, dat moet even langs de directeur. Aha. Van, het, van een afdeling. De directeur van de afdeling is er dus niet. Kijk eens aan, oh, op die manier. Ja, ja. Dus het belang, wij zouden zeggen, ach, papierwerk. En, uh, daar heb je iemand voor. Maar dit is uh, gewichtig papierwerk. Ja, uh, papierwerk uh, is uh, ook een beetje geërfd van de Fransen. De Fransen vinden papierwerk ook altijd een stuk belangrijker dan wij in Nederland. Nou ja, goed, dat hebben ze hier ook overgenomen. Ja. En papierwerk is dus wel degelijk heel belangrijk. Goed. En uh, Nelis, tot slot, heb jij nog uh, bijzondere dingen mogen meemaken de afgelopen tijd? Behalve de verkiezingen? <laughs> um, ja, we hadden een, uh, een uh, bezoek aan een project in het uh, westen van het land. Ja. Waarbij wij uh, een uh, overdracht hebben getekend... Aan, uh, van ons werk, het vertaalwerk enzovoort... aan een lokale organisatie, onze lokale partnerorganisatie... en een lokaal, uh, wat wij dan interkerkelijk comité noemen... waarbij wij ons konden terugtrekken uit het werk... en zeggen van, oké, okay, wij hebben een leuke fundering gelegd... we hebben jullie geholpen met het begin... Um, maak je het zelf maar af. Nou, ja. Die overdracht was, was heel boeiend in de zin dat je ziet... dat we, we het niet allemaal zelf meer hoeven te doen... maar het echt kunnen overdragen aan lokale mensen. De lokale mensen waren er ook verschrikkelijk enthousiast over. Ze zeggen van, jongens, we kunnen het nu zelf, we gaan dit zelf afmaken. En, en dat enthousiasme was heel erg aanstekelijk. Heel erg boeiend. Oh, mooi hoor. Ja, en dat is weer heel erg in de kerk. Iedereen zit dan in die kerk, uh, wat voor achtergrond ze ook hebben. Uh, Pinkstergemeente. Uh, Hervormd, katholiek, maakt niet uit. En iedereen zit bij elkaar en zegt... wij gaan dit samen doen. Ja, dat is heel apart. En toch, ik vind dat toch bijzonder. Want als je zegt het eigenlijk is het Landstraat daarom, dat zeg je gewoon. De ja. crisis wordt niet gevoeld, omdat nou, er is gewoon. het is al beroerd. Dan zijn dit dingen uh, dat je denkt, van nou ja, gaan we daar nog tijd en energie in steken. Maar dat, dat leeft dus blijkbaar enorm. Ja, dat leeft wel degelijk. En, en uh, Gedeeltelijk is het je verwachtingspatroon. Mensen, en gedeeltelijk is het, mensen beseffen ook wel dat er andere belangrijke dingen zijn dan alleen eten. En dat is, dat is wat ik in Nederland ook wel eens mis. Het gevoel van jongens, uh, of we nou 1% vooruit of achteruit gaan, uh, er zijn belangrijke dingen in het leven. En het gevoel is dat, ik heb het gevoel wel eens dat ze dat hier iets beter beseffen dan bij ons. Ja, ja. ja, ja. Dus uh, uh, uh, af en toe wat, wat, wat, wat meer waardering voor, uh, voor andere zaken. Ook voor de immateriële dingen, de dingen die er echt toe doen. Uh, dat zou geen slecht idee zijn. Nee, oh, dan wordt het, uh, dan wordt het uh, behoeftepatroon in Nederland wel helemaal mee op zijn kop gezet, zou je kunnen zeggen. Uh, ja, misschien wel, ja. ja, ja. Goed. Ja. Hey Nelis, ontzettend bedankt je voor uh, je verhaal uit Cameroen. En ik wens je veel sterkte met de komende tijd weer in je werk daar. Ja, bedankt. En uh, ook uh, tot ziens. Oké, okay, tot ziens Nederlands. Okay. Dat was Nelis in Kameroen, Nelis van den Berg. Hij werkt daar voor Wyclef, een grote internationale bijbelvertalingsorganisatie... zoals we horen ook bezig is met nog een heleboel andere zaken... dan alleen het daadwerkelijk vertalen van bijbels, maar ook met taalonderwijs, et cetera. Wij, we zijn wat kort in de focus op de wereld vandaag, want we hadden maar één gast. De andere gast Metafloor in Israël, die zat midden in een conferentie... dus die heeft zich even afgemeld. Haar horen we binnenkort vast weer met de nieuwste, het nieuwste nieuws... Uit Israël. Wij eh, draaien daarom eh, dit uur gewoon nog even een paar mooie platen. En eh, de eerste die voor ons klaarstaat is Just So van Agnes Obel. met de laatste... Lanken van Olivia Newton-John uh, met het nummer Magic... komen aan het einde van, uh, van deze Nacht op 1. Overigens een plaat uit 1980 alweer. Uh, iets wat je niet zo veel, heel veel meer hoort van Olivia Newton-John. Meestal kom je toch niet door die enorme griesplaten heen. Goed, wij komen aan de nacht, uh, het einde van de Nacht op 1... hoewel het natuurlijk weer een prachtige ochtend is. Ik ga zo eens even buiten kijken wat voor een weer het is. En uh, na ons komen Lara Rensen en Marcel Oost. Ik heb net op Twitter gezien dat Lara Rens haar eerste espresso alweer naar binnen heeft... Uh, dat is altijd mooi. Dus zij gaat ons samen met Marcel weer goed bijpraten... over wat er aan de hand is in Nederland en waar we op moeten letten vandaag. Ik wens jullie allen een hele mooie dag. Goedemorgen.